een collega uit Venezuela vertelde vandaag vrolijk dat het gelukt was... ...om weer mine Machine op zijn, uh, bij zijn vader geïnstalleerd te krijgen. En, In Venezuela? Uh, die was er heel, ja, en die was er gewoon heel blij mee. Dus uh, <laughs> prima. <laughs> hmm. Ja, Venezuela dan... <laughs> nee, het is altijd de vooroordelen. Ja, nou ja, zullen we meteen naar een Venezuela-berichtje Venezuela gaan. Ze hebben een mislukte aanslag op uh, Maduro gepleegd. Ja, zo'n ja, mooie foto staat er bij. Ze hebben zes mensen...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 En ik krijg nou allemaal extra rollet toiletpapier als beloning, hè? <laughs> ja, voor de loyaliteit. <laughs> <tijd. laughs> ja, het geeft gewoon aan dat er, dat er wat... Uh, ja, ik denk dat het, dat het steeds moeilijker te handhaven wordt, dat regime. Omdat het natuurlijk steeds meer ontevredenheid groeit. En dan krijg je zo'n Ceausescu-effect. Ondanks dat iedereen om vertelde heen vertelt, vertelt dat hij immens populair was. En uh, dat ze men volledig begrip hadden voor zo'n niet helemaal goed werkende modelletjes, zoals die dat noemen. Want onze productiemodellen hebben... Hebben niet helemaal goed gewerkt, denk ik toch dat hij wel een keer het veld moeten ruimen. Ja. Ja, de, de overheid beweerde dat de opposition fractions conspired with assailants in Miami en Bogota. Dus ze zijn al oh, buitenlandse zijn, vijanden zijn natuurlijk. Onder de eigen bevolking zitten natuurlijk alleen maar loyale aanhangers die dolblij zijn om daar te wonen. Ja. En vijanden zitten natuurlijk uh, per definitie in het buitenland. Ja. Dus, uh, het is een aparte. Uh, apart, uh, uh, er zijn twee drones met 2, met 1 kilogram C4-explosieven. Moet dat maar even in elkaar zitten. Ja, het is een mooi stukje huiswerk, ja. Die, die was de verjaardag aan het 81ste verjaardag aan het vieren van de National Guard. De, de drones hadden moeten exploderen eh, direct voor hem. Maar de militairen lukten het om, om een drone uit de koers te, te, te knallen. Oh, elektronisch. En de andere die crashte in een appartementgebouw. Twee bloks blokken daarvan vandaan. Dus, ja, het is ook niet, niet zo heel uh, erg link geweest, denk ik. We have six terrorists and assassins detained. <laughs> dat zijn natuurlijk de terroristen... ...die de, die de heerser opwerpen willen werken. Ja. Tenzij het echt lukt, dan zei dat opeens... Uh, ...dat was de, de president een terrorist. Maar de optische is natuurlijk ook wel... ...voor de mensen die in zo'n land wonen... zeggen, oh, oké, okay, er dus zijn wel vijanden van onze, onze heerser. De heerser moet natuurlijk altijd almachtig lijken en onaantastbaar...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 En die zegt, uh, if the government of Venezuela has hard information that they want, the uh, they want to present to us, that would, be that would show a potential violation of US criminal law, we'll take a serious look at it. Dat is wel raar, dat zou, dat zou mensen die proberen die president te vermoorden, die vreselijk drama is voor, de, voor miljoenen mensen, die zou dan vervolgd worden door de Verenigde Staten, ...omdat de, de heerser zegt... ...ja, het, is het zijn terroristen die het doen... ...en dan zou de VS daar ook inderdaad... Maar ...ja, als ze terroristen zijn, nou, dan gaan we er ook achter. achteraan. zal in de praktijk wel niks voorkomen... ...het zal de Amerikanen worst wezen, denk ik. Uh, even kijken hoor, dan gaan we even naar het volgende bericht toe. Ja, dan komen we bij uh, Tommy Robertson... ...die is op vrije voeten. Ja, nou dat... Uh, ...daar zullen dan wellicht heel veel mensen blij mee zijn... ...en terecht dat hij wel is vrijgelaten... ...want ja, de uitspraak... Uh...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 Maar dat is, de, dat is de reden dat um, journalisten, die, die plaatsen alleen maar de voornaam met uh, een initial van de achternaam, weet je wel. En uh, als ze dan een foto in de krant doen van een. Ja, in uh, Nederland is het. Verdachte. Uh, dat, dat is ook maar een beetje. Dan... Dat is inderdaad het idee dat als de bevolking hoort verdachte, dan gaat ze gelijk hun linstouwen pakken om iemand op te knopen. En ja. je kan de bevolking kan je rechtspraak niet. Uh, ja, die, daar, die zijn te dom om.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 ...psychologie heel erg bekend. Als je verwacht dat iemand uh, oud is... ...dan gaat hij langzamer lopen bijvoorbeeld. Ah. Dus dat, ik denk dat je beter, uh, beter... ...openbaarheid daarin kan betrachten. Dan, ja, dan uh, weten mensen ook... Goed, goed, ...goed waar ze aan toe zijn met een rechtssysteem. Maar anders dan heb je het idee van... ...wat gebeurt er allemaal daar in het geheim... ...waar ik niks van over mag weten? Het wordt allemaal van een handje klap gedaan... ...en dan verliezen mensen vertrouwen in het rechtssysteem. Het is ook wel vreemd dat...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 Spotify, Google, die hebben allemaal Alex Jones uh, weggehaald. Maar ook bijvoorbeeld de Antiwar.com, anti Scott Horton show. Nou, die heb ik ontmoet, die Scott Horton. Een kundige gasten, Eén grote wandelende bibliotheek over het Midden-Oosten heeft een boek geschreven: uh, Fool's Errant: Waarom uh, je terug moet trekken uit Afghanistan. En allemaal onderbouwd met bergen details. En doet enorm goed werk bij dit uh, Antiwar.com. -anti Laat heel goed zien dat het, uh, dat het allemaal uh, yeah, war and racket is. En ja, die is er ook uh, vanaf gehoord. Two more casualties of the Twitter purge of hey? anti-war voices. Scott Horton, anti war en Daniel McAdams. Ah, oké. Okay. Ja, director sidekick of van the Ron uh, Paul Institute. Dat ja, is die sidekick van Ron Paul, van zijn uh, podcast. Ja, en van okay. Anti-War. Uh, Peter, Peter van Buren ook en Dan McAdams. Oké. Okay.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 Oh, dat weet ik niet. Um, Jennis Ramatassian zit er ook nog steeds op. Ik zag Not Being Governed staat er nog op. Ron Paul zelfs, die zit er nog wel op. En Stéphane Molligneux ook. Ja, Liebeland denk... is ook niet offline gehaald. Ja, ik uh, denk dat Molligneux ook niet zo lang meer te gaan heeft. <laughs> <laughs> <laughs> yeah. Place your bets here. <laughs> yeah. Ben Shapiro, yeah. die, uh, die, die is er ook nog steeds.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 Ja, ik weet met allemaal Griekse grote... leningen. Ja, ik heb een hele grote bank met heel veel Griekse leningen Die zit in Duitsland. <laughs> ja. oh, de ja, Nederland heeft natuurlijk ook, uh, Nederlandse banken hebben ook 100 miljard overstaan. Duitse banken 900 miljard of zo. Ja. Maar Nederlandse banken 100 miljard en voor een land als Nederland is het ook behoorlijk pittig. Ja, die gaan er ook natuurlijk ook in duiken. Ja.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 En ja, zo werkt de markt hè? Ja, tuurlijk. Als straten rood zijn van het bloed, dan moet je gaan opkopen, toch? Precies. Maar jij zei geloof ik eerder dat het niet helemaal eerlijk was, toch? Dat sommige partijen hebben een bepaalde verplichting om vijf keer per dag of vijf keer per week post te bezorgen. Nou, die zijn die verplichting zelf aangegaan. Nou, het nog een beetje toch uit de tijd dat de Posterijen nog van de staat was?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 Het is vervelend, maar het wordt steeds meer geld nodig... om dat 24 uur levernetwerk door heel Nederland in stand te houden. Er zijn meer brieven voor nodig. Ik zou zeggen, maak het gewoon duurder dan, toch? Ik bedoel, het telegram versturen. Ik zit nou even te kijken, maar dat kan nog steeds. En het wordt vooral door rijken gedaan, weet je wel. Als jij in een restaurant zit en je wil iemand...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 Weet je wel, op een gegeven moment al die oude dingen een postkoets, of, of tenminste gewoon een koets. Dat, ja, vroeger reed iedereen in een koets. Maar ja, de, de pleps die rijden nou in een, uh, in een auto en de rijke lui Die, uh, die komen gewoon met, met, met de koets uh, naar het restaurant of zo, weet je wel. Dat uh, ja, dat kost gewoon ja, heel zo... veel. Huh? Ja, het is uh, ook zo'n telegram. Ja, Dan moet iemand vanaf de plek waar het geprint wordt, moet naar die plek rijden. Dat kost ook allemaal tijd en geld. Daarvan willen we ook dat die. Uh,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 Uh, brieven heb je nu dus ook de mogelijkheid om dat op de particuliere markt via cent uh, te laten doen tegen een lager tarief dan post.nl. Um, ja, stem met je voeten. S uh, stuur je brief als je post.nl te duur vindt. Stuur dat dan in het vervolg uh, via een uh, prachtige cent. En dan uh, ja? Ja, komt het niet de volgende dag overigens aan. Dus het is er niet helemaal vergelijkbaar postproduct. Maar dat komt er, wel aan. Dat, dat is toch wel de vraag uit. met de staatskosten. Er is heel vaak niet zo heel veel haast bij. Dus uh, uh... ja, nee, ik eigenlijk hoor, hoor steeds uh, ook in andere landen, overal is het een beetje dezelfde ellende. Weet je wel dat uh, de overheid er als een bottleneck in zit met hun wetgeving en verplichtingen. En dan zie je vaak dat uh, ja, mensen die klagen steen en been dat, dat gewoon brieven niet eens aankomen, weet je wel.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 In je mailboxje terecht. En ook veel sneller en goedkoper. Ja. Maar ik had ook vernomen dat er personeel... Dus ...dat is dus te klagen van ja, het moet weer een monopolie worden. Hm. Ja, dat snap ik. Want uh, dan kunnen ze weer... Uh, hun, uh, ...van hun concurrentiedruk kunnen ze af... ...kunnen ze de tarieven verhogen... ...omdat er dan officieel... ...geen alternatieven meer zijn. Ja. En uh, ja, het is gewoon in feite... ...een belastingver uh, verkapte belastingverhoging. Ja. ja. Maar we gaan even naar uh, Mississippi toe... Ik zie een mooi bordje welkom te Mississippi. Ja, dat is alles zo mooi, dat is alles zo eerlijk. Um, we hebben hier een uh, hotellobbyist die in de in ieder geval in de politiek zit en die wil uh, Airbnb eruit hebben. Ja, snap ik. Dan <laughs> ja. Kunnen ze minder snel heel veel vragen voor hotelkamers. Ja. Dus uh, ja, dat is het. Uh, dat is echt cronyism uh, ten top. Ja, het gaat om een uh, city council president. Uh, Kenny, nou, Kenny ja, Clavan. Klavan, <laughs> ik ken wel Klavan van Cotonou en Piet. <laughs> ja, <Clavon>. Dr. Clavan. <laughs> ja, het is natuurlijk altijd een, pro een probleem. Dat, dat, dat zie je bij overheidswetten dat het altijd escaleert. Omdat ze beginnen met allemaal wetten op te leggen aan de hotelbranche. Nou, daar kunnen ze ook geld aan verdienen, want die, die worden overtreden en. Uh,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 Uh, die, die, ja, die licentiering aan die hotels goed maken. Die betalen daarvoor. Die zeggen, ja, waar betalen wij daarvoor? Want uh, uh, je kan net zo goed uh, zwart doen, zoals bij Airbnb. Dan moeten zij daar wel uh, tegenin gaan. En dat zie je bij Uber ook. Uh, mensen hebben dan een taxi-licentie gekocht van de overheid. Ja, uh, op het moment dat er dan heel veel zwarte rijders zijn en uh, Uber... dan moet de overheid vaak wel...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 Die dat precies op die manier redeneren. En Hobbes die, die, die zei o, dit naar aanleiding van de Engelse burgeroorlog. Want hij zei ja het probleem met de Engelse burgeroorlog was dat iedereen die vloog naar elkaar zijn Want er was geen overheid. Maar dat is niet ja. helemaal niet waar. Eigenlijk de Engelse burgeroorlog was een soort Game of Thrones. Iedereen die ja, ging elkaar geval, omdat juist op die, op die troon willen zitten weet je wel. Ja, ja. ja Ach, en het is natuurlijk een rare met Hobbes ook dat hij was...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 dat is een ultieme overheid. Meer overheid ga je ja. niet krijgen dan oorlog. Ik geloof trouwens dat nou, die hele serie Game of Thrones... die schrijver die, die was ook geïnspireerd... door die Engelse burgeroorlogen. Ja, je vraagt je altijd af hoe dat gebeurt. Hoe dat, dat, ja, dat zo ver komt. Je, op een bepaald moment is het heel moeilijk voor te stellen. Bijvoorbeeld dat het naar burgeroorlog zou komen, kan ik me niet zo goed voorstellen. Maar je begint daar nou bij Amerika... wel een beetje te zien... Ja, hoe dat zou kunnen. Ja. En we hadden het trouwens over...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 Ja, ja, ja, en wat het tot gevolg heeft... ...dat heel veel Spanjaarden zoiets hebben... ...van nou ja, als die taxichauffeurs zo zijn... ...dan ja, heb ik gewoon ik niet, nooit ik... meer een taxi, <laughs> weet je wel. Ja, ja, maar dat heb ik zelf ook al. Als het ja. even kan, probeer ik taxis te vermijden, ...want ik vind het gewoon altijd, vind ik het een eng volk. Het is duur inderdaad, maar, maar in heel veel ja, steden is het ook gewelddadig... ...en uh, ja, Amsterdam is natuurlijk ook bekend daarom. Ja. Ja. Het is, uh, maar vorig jaar in Spanje... Uh, had ik op een gegeven moment in Malaga was dat, was er op zich waren er wel normale taxis, maar ik dacht kijk even of Uber het doet, je deed het niet maar dat was wel Cabify C-A-B-I-F-E en uh, nou, dat werkte ook prima, want je, het werkt gewoon hetzelfde als Uber en toen was ik even een weekje waar we door Andalusië getrokken, of twee weekjes, en toen waren we in de buurt van Malaga, Torre prachtig plaats natuurlijk, en toen keek ik ook weer even van, uh, hey hoe zit het hier met Cabify, want de taxis zwaaien aan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 dat uh, Syriët uh, wordt uh, gedupeerd. Ja. Ja. ja, de hoeveelheid geweld die, daar, die erbij komt kijken is verbazingwekkend hè? Ja, ja.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 En uh, vervolgens mag de Uber-taxi naar je toe komen in het gebied voor de uh, aankomsthal. Hmm. En dat klinkt niet de... erg gedereguleerd, maar is dat dan in alleen in Schiphol? Ja, dat Die... is dan voor uh, Schiphol. En... Maar in Amsterdam kan ik gewoon een taxi beginnen nou, als ik wil. Ja, dat gaat heel makkelijk. Gewoon een ZZP er en dan kun je oh. of bij een klassieke taxicentrale aansluiten of uh, je gaat voor uber rijden. Hmm. Dat mag je zelf weten.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 omdat alles toch al decentraal is dan. En, ja, maar en dan hebben we ja, mensen elkaar toch al in crypto. En dan, ja, dan heeft de overheid al geen inkomsten meer. Ja, maar er zijn ook gewoon mensen tegen. Die uh, gewoon niet willen dat die mogelijkheid er is voor mensen. Die willen gewoon dat mensen in een, van uh, overheidssystemen gebruik maken. En, ja, natuurlijk. Uh, dus zijn zijn nogal nog zijn Dat zijn de babyboomers. Maar die sterven op een, op een gegeven moment ook uit door ouderdom. En dan kan nou, op een gegeven moment nou, op een soort hellend vlak. millennials, die zijn ook wel heel erg overheidsgericht. Ja, ja daar zul je altijd hoop al bij hebben. Maar op een gegeven moment wordt het toch op, komt dat toch op een hellend vlak. Dat het, uh, ja, door... maar je denkt dat je dat, ik denk dat het wel gaat gebeuren. Maar dat het nog wel hele tijd gaat duren. Want, ja, uh, ja nou, op een gegeven moment gaat het, het sneller dan je denkt hoor. Ja, het het mes snijdt aan twee kanten. Er moeten er mo er moet er alternatieven zijn. Als er alternatieven zijn in die, in die gedistribueerde economie waar mensen...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 Bij de mensen die gewoon thuis wonen en die denken: van ja, wat is dit eigenlijk waar we mee bezig zijn? Dus ja, dat ze ook een televisie zagen, af en toe beelden kregen van uh, Rambo en uh, een westerse televisie Ja, en dat, dat, dat was in de Radio Free Europe, kwamen ze de dingen tegen van: hé, hey, dit is achter het hè man is helemaal niet zo slecht. En dan was de, de, de Kerst op de Taters dus natuurlijk Ceausescu die, uh, die Dynasty uitzond, of Dallas, ik weet niet meer, zo'n Amerikaanse serie. Die werd uitgezonden op de Roemeense televisie. Met als doel van kijk eens hoe greedy die mensen zijn. Ja. Want het volk die zag dat hij had zoiets van oh. <lacht> uh, uh, ja, het dat dat gaat hartstikke goed daar. What the fuck. Dan hebben ze wel enorme fouten gemaakt met propaganda. Ja. Ik vind dat dat is wel een plunder. Dan, uh, dan ben je wel helemaal, helemaal van het padje af. Uh. Ja, en dan natuurlijk ook nog die space race. Dat was ook nog, uh, dat wekte ook toch heel veel frustratie bij de Russen.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 Maar ik, maar ik denk dat het belangrijk 80, is dat er een alternatief is, als er een alternatief okay. is, dan denk ik dat, ze, ja, dat het ook heel makkelijk is, want dan, dan stapt er één iemand over en die zegt, nou gaat lekker, veel uh, plezier met al je formulieren invullen de hele dag en uh, niks verdienen. Okay. En dan, ja, dan, uh, dan ontstaat er wel een lawine waar de overheid heel hard tegenop zal treden, denk ik.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 Ja, ik zie de overheid ook een beetje als een religie. Dus ja, je kan best oh ja. hebben dat dat een beetje zoals een uh, roos-katholieke kerk gaat. Maar dat het zo langzaam hier een schandaaltje, daar een schandaaltje... en uh, steeds verder geloofwaardigheid wordt aangevreten. Maar er zijn nog grote groepen waar ze nog steeds enorme invloed op hebben. En uh, langzaam wordt het dan toch... Ge, ge... Ik denk dat dat...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 ja, als iemand uh, naar me toe komt en die zegt: Ja, kabouterplop is de enige weg de waarheid in het leven. Ja, de Jongen, leuk Dat voor is jou, wel he? zo, hè? He? Dat is wel zo. Ja, ja, het is wel ja. zo. Ja, toch denk ik daar alles over. Want religie wordt er, wordt er bij jonge kinderen ingeïntimideerd. Net zoals staat er bij jonge kinderen ingerand wordt. En alles wat er met geweld ingerand wordt, komt er altijd met geweld weer uit.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 Dan zal zo'n kind wel zijn mond houden, maar als het later aan hem ook weer gevraagd wordt, dan zal hij op precies dezelfde manier deze kennis doorgeven met uh, boosheid. En vaak als hij opgroeit, dan, uh, dan uh, springt hij in een F-16 en dan gaat hij het ware geloof ja. der democratie in Irak brengen. We ja, ja, ja. zijn een beetje begonnen met Airbnb geloof ik. Hè? Ja, ik weet niet hoe we hier uh, terecht komen. Maar er zit het verband tussen Religie en Staten, uh, Airbnb monopolies, uh, dingen die veranderen en omslaan. En uh, ja, uh, wat de uh, kans daarop is. Maar ik denk dat als je dan op moet, bijvoorbeeld met een investering op wil inzetten, is dat nou. Ik denk dat dit niet, niet uh, lang meer te gaan heeft. Ik uh, ga er een, een, een wetje op zetten. Uh -huh. Dat het nog heel moeilijk is. Want. Wat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 Dat ze daar gewoon weer. Dan gaan ze een spaarpotje aanleggen. Dat gebruiken ze weer als onder, onderpelt voor een enorm berg leningen die ze ook weer uit de vrije markt open trekken. En ja, het, is, het kan altijd langer doorgaan dan je denkt, heb ik het idee. Net zoals het altijd slechter kan worden ook dan je denkt. Misschien denk je, zit je zit in Venezuele, denk je van nou, dit is de bodem, nou kan het echt niet verder. Ja, dan tonnen nog weer verder. Ja.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 Als ze het uh, een beetje bon maken, dan, zijn het er, ja, dan kunnen ze de klant misschien wel te boven komen. Uh, maar ja, het punt is dat de, de klant blijft gewoon met zijn vinger aan de pols. Dus op het moment dat het ge geld voor zijn organisatie met geweld wordt afgenomen, ja, dan zit uh, er geen vinger meer aan de pols en dan kun je inderdaad uh, betreuren en uh, spijtenduigend dat je een on onzweeg. De volgende keer uh, ja, kan het dan gewoon weer gebeuren.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 Het hele politiedepartement neemt resigns, town, cares too little about us. Ja, dat is het uh, hele politie die die ontslag, dat ze zeggen. Ja, de, deze stad die geeft helemaal niks om ons. Ja, ja, ja. ja, en, mooi uh, ja. toch? Ja, je vraagt je wel af wat daar nou precies gebeurt en zo. Uh, dat ze hebben dan vier politieleden in de Blandford, Massachusetts, en die hebben uh, plotseling allemaal ontslag genomen.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 Dat een uh, soort vrije marktmechanisme plaatsvindt om een uh, merger uh, fusie te bewerkstelligen. Waar zit het? Kentucky of? Uh, nee, Massachusetts was het geloof ik. Blantford, Massachusetts. Oké, okay. ja. Yeah.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 Ja. ja, ik denk dat er geen criminaliteit gaat plaatsen. Want er zullen best wel mensen bewapend zijn ook. Ja. <laughs> dus uh, en niet dat de criminelen zeggen... Nou, nou, de politie is weg, dan ga ik lekker inbreken. Ja, het is volgens mij een, een, een slaperig dorpje, denk ik, waar geen fuck gebeurt. Maar we hebben we nog meer nieuws. En dit komt dan uit uh, Engeland. Uh, dat gaat over Roover En die heeft een, een ticket gekregen. Ja, dat is een dakbedekker. Ik moet uh, 300 pond betalen. Oké. Okay. Want die uh, leeg zakje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 Maar dat bord stond dan weer in de provincie. En de volgende dag stond er gelijk al een vent. Uh, die zei: "We ja, die mag niet zomaar een bord neerzetten in de reclamebord. Een provinciegrond. Dus er kwam gewoon zo'n berg bureaucraten op ze afzetten. En dat is natuurlijk gelijk de reden waarom zo'n stad leeggelopen is. Hè? Als, je, ja, als je dat ziet, want de burgemeester zei, ja, bij de hele stad te leeggelopen. En daarom, daarom waren de woningen voor 1 euro te koop. Maar er is natuurlijk een reden voor. De reden is dat hij er zit eigenlijk.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 Ja, ik ben wel in Italië geweest, ja. Dan krijg je achteraf altijd nog boetes, hè? <laughs> <laughs> oh, met die gebieden in rijden waar je niet in mag rijden. Ja, of, of dat je te hard hebt gereden, terwijl je... Te heel hé, ik denk van, hé, we hebben ons netjes aan de snelheid gehouden, weet je wel. Uh, of dat je, dat je de huurauto, en dan vinden ze altijd krassen die uh, er die niet op zaten, weet je wel. Ja. Zijn, er, van die, uh, zijn er sneaky snelheidsvariaties of zo? die, of die dynamische snelheidsdingen, zoals in Nederland ook.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 zal so wel. Ik denk dat hij het wel even in het nieuws houdt, ja. Hij zei een uitspraak: The working man gets penalties for doing his work. Ja, yeah, dat uh, klopt. En hij wilde de fouten ook niet bij iemand in de tuin achterlaten. Zo weet hij gooit maar flikker bij iemand in de tuin. Dus hij nog hem netjes mee in de zak. de auto. Dan <laughs> <laughs> krijgt hij een boete omdat hij vuil vervoert. Ja. <laughs> yeah. mm -hmm.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 En nu is het nog zo, nu, nu kunnen ze zeggen van, nou, wij, wij houden alle Amerikaanse mensen onderdaan in gijzeling. En je mag er geen zaken mee doen. Wij staan aan de grenzen, dus je mag er geen zaken mee doen als wij het niet zeggen dat het niet mag. Dus ben je, ben je een mooie sigaar, de 350 miljoen consumenten minder. Maar ja, misschien dat, het straks is, dat er straks een moment komt dat het er heel anders uitziet. Je denkt van, nou ja, die, die klanten, de, daar, en dan vervalt de magpositie. hele, hele machtspositie.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 Ja. En toch gelukkig. Ja. Nou ja, goed hoor, nou, dan zal ik even de afkondiging doen. Ik uh, wil u allebei uh, hartelijk danken voor het deelnemen aan deze uitzending. En de luisteraars uiteraard danken voor het uh, luisteren naar deze podcast. En uh, ja, uh, uiteraard zijn we volgende week weer. En ik wens iedereen een vrolijke en vooral hele vrije week. toe. Ja. zou zeggen, hartstikke uh, idee, uh, toelodokie. En Hoi, hoi. Hallo. Hallo. dat Hallo. Hallo. van de Hallo. de Hallo. Hallo. dat Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. ja, het <laughs>